Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet is aangevallen. Het gebeurde in Groningen. Daar was de lijsttrekker van Forum voor Democratie voor de campagne. Op video's is te zien dat Baudet achter een bar staat... wanneer iemand met een flesje tegen zijn hoofd slaat. Zij van Baudet zegt dat hij naar het ziekenhuis is gebracht, maar dat het goed met hem lijkt te gaan. Er is ook iemand opgepakt. Bijna een maand geleden werd Thierry Baudet bij een bezoek aan de Universiteit van Gent ook al aangevallen. Toen werd hij geslagen met een paraplu. Winkeliers in Ter Apel hebben een brandbrief gestuurd aan de regering. Volgens de ondernemers zijn er zo'n 2000 asielzoekers die zorgen voor veel overlast. Ze zouden stelen, bedreigen en intimideren. De winkeliers willen dat ze niet meer in Ter Apel worden opgevangen. En ook willen ze een vergoeding voor alle schade en meer politie op straat. Schrikken op een basisschool in Gouda. Vanochtend kwamen daarbij de kleuters plafondplaten naar beneden. Twee kinderen raakten licht gewond. De school is daarna ontruimd. Het is niet bekend waardoor de platen naar beneden vielen... maar voor de zekerheid zijn de plafonds in de andere klassen gecontroleerd. En in Amerika is een enorme techsoop gaande. Honderden medewerkers van OpenAI, de maker van ChatGPT... willen overstappen naar concurrent Microsoft...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Yeah I'm haunted wander through the black night keep on running from the headlights Coming, yeah, I know they kill for the shit. Guess I'll burn in the bed Cause I scared the people with my back. I swear to God, I'm not the bad guy. Kill that is weer een uh, feest, hè? want uh, er, is, er is er nog één uh, bijgekomen, een techneut, dat is uh, Thomas. En uh, we hebben tegenwoordig een compleet videoproductie en dan zie ik daar in die camera staan en dan uh, zit Thomas alweer. Heel fijn, nou fijn jongen, dat je dat even gedaan hebt. We zijn ook op YouTube uh, te volgen, met dit uh, gedeelte van het programma Alternatieve FM. Uh, we begonnen met Sinner en dat uh, is een, ja, een, een zijsprong van Noah Jazz. Uh, Wie is Noah Jess die maakt een beetje uh, serieuze soulmuziek met soul, soul uh, funk, hiphop. Maar dit is een andere kantje en dat is een, een wat rauwere kantje. Daar, daar gaat het meer eigenlijk over uh, wat hem dwars zit. Nou en dat schijnt een hele hoop uh, te zijn, want het is een allerminst vrolijk uh, nummer. Het heeft eigenlijk uh, meer betrekking op wat uh, wij in de wereld eigenlijk uh, tegen elkaar zeggen en... Nou ja, dat zijn niet de meest uh, vrouwelijke woorden. En uh, daar stoort hij zich nogal aan. En onder de naam Sinner heeft hij uh, dit uitgebracht. En het nummer dat heet uh, um, Witch Hunt. Welkom dus bij uh, uur nummer twee. En dat treft, want uh, we gaan ook meteen praten met de gast van vanavond. Geen onbekende hier in deze studio, want uh, ze is al eens een keer eerder geweest. Uh, toen was het uh, bij uh, collega Fred Heij het programma op zaterdagmiddag te beluisteren... tussen 5 en 7. Entertainment For You. En toen ik uh, dat uh, zag uh, en ik werd getriggerd door uh, deze dame... en toen dacht ik, waarom heb ik dat nou niet uh, geweten? Maar ja, Fred was mij iets te snel af. Maar wel hulde, want uh, het is iemand die uh, naar mijn idee best uh, heel mooie dingen maakt. En dat is Joyce Martens, goedenavond. Ja, hallo. Ja, een lange introductie, maar goed. Had ook alle reden toe. Want ja, het is voor jou de tweede keer dat je hier bent. Alleen het programma is even veranderd. Ja, precies. En de avond. Uh, en het is, de ja, ja, jij was toen wat, uh, aan het eind van de middag het begin van de avond. Ja. Was je er toen. En toen was het ook nog een beetje licht buiten, geloof ik. Ja, precies. Nu is het wel heel erg donker en ja. grauw. En, uh, um, er... Ja, één ding. Waar we, want je komt niet helemaal hier uit de buurt, hè? Nee, nee, nee. Ik kom uit een bos. Ja. Um, ook over je muziek. Want uh, je muziek, je bent op een gegeven moment uh, wat, wat uh, eigenlijk een beetje laat met muziek maken begonnen. Waar, waar, waar komt dat eigenlijk vandaan? Ja, dat is eigenlijk een beetje puur toeval. Want uh, ja, ik ben ook al 43. Ja. En uh, een paar jaar geleden toen uh, hadden wij hier een pandemie in Nederland. Ja willen we allemaal eigenlijk niet meer aan denken. Maar uh, ja, goed. Ah ja, er staat ook wel een positieve kant aan. Precies. Ja. Voor mij zat er een hele positieve kant aan. Um, maar ja, het is toen eigenlijk. ik heb nooit wat met muziek gedaan. En eigenlijk puur toeval. Uh, mijn kinderen zaten thuis. En uh, ik moest uh, de dagen vullen. En ik, ik was nog heel gemotiveerd om allerlei leuke dingen met ze te doen. Mm. En uh, ik las een artikel over muziek maken met je kinderen. En uh, over de ukulele. Yeah. En um, tot die tijd dacht ik. Nou, je hebt mensen die muziek maken en die muziek luisteren. En ik hoor bij die laatste groep. Ja. Yeah. Um, maar goed, toen las ik, De ukulele is niet zo ingewikkeld. En dat kan iedereen leren. En toen dacht ik, nou, laat ik dat proberen. En um, als het nou niks wordt, dan hang ik het aan mijn muur. En dan is dat ook leuk. Ja. Dus um, ja, winkels dicht. Dus ik had online een ukulele besteld. En uh, kreeg hem binnen. En die eerste avond dat ik mijn eerste akkoordjes ging spelen... dacht ik, wauw, <lacht> ik, ik kan dit gewoon. Ja, ja. En uh, ja, ik was echt meteen uh, hoekt, zeg maar. Of jukt, ja. zoals ze dat dan zeggen. Ja. En um, ja, ik ben dus liedjes gaan leren. En dat, dat hele muziek maken met mijn kinderen is er eigenlijk nooit van gekomen. Want uh, op een gegeven moment gingen die scholen natuurlijk goddank weer open. Ja. Um, maar ja, de muziek is gebleven. En um, ik denk dat ik ongeveer een jaar of zo speelde... dat ik een nummer wilde leren. En dat is van Bluff. En dat heet Monsters slapen nooit. Dat is ja. een minder bekend nummer van hun. Ja. En uh, dat herinner me aan mijn uh, toen ik een jaar of twintig was. En uh, was... Um, ja, dat was voor mij echt een nummer waar ik mijn ei in kwijt kon. En dat wilde ik leren spelen. En toen dacht ik, maar hoe tof is het eigenlijk om dan je eigen woorden te kunnen gebruiken. En uh, toen dacht ik, ik wil leren een eigen liedje schrijven. Ja, en even, zo is dat gaan lopen. Als, als ik het goed begrijp, is het op een gegeven moment uh, ja, heeft het altijd bij je gezeten. Uh, en is het uh, in die pandemie een beetje aan de oppervlakte gekomen. Van datgene wat je eigenlijk graag had willen doen... Is daar eigenlijk een beetje ja, naar boven nou ja, gekomen. Ja, muziek was daarin heel erg toeval, Maar schrijven de, deed ik wel al wel. Uh, gedichtjes en verhaaltjes. Mm -hmm. En uh, dat, dat ik wilde, uh, toen ik op de middelbare school zat, wilde ik daar ook graag wat mee gaan doen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Mm -hmm. Maar toen ik dus eenmaal een liedje ging schrijven, dacht ik, hé, hey, maar nu valt alles samen voor mij. En dan voelt het echt alsof het klopt. Mm -hmm. En uh, ja, gewoon elke keer als ik... Maar ook al is het maar gewoon... Uh, vanochtend heb ik nog een klein refreintje in elkaar gedraaid... Um, als ik gewoon woorden ga koppelen aan de melodie en de muziek eronder... dan voelt het gewoon als zo'n cadeau. Want het is gewoon zo mooi als alles nou. klopt. Ja, dus, ja heel uh, leuk. <laughs> ja, uh, want uh, je bent uh, er aardig al uh, in thuis in dat opzicht. Het is ook niet zomaar dat je dan uh, hier uh, uh, terecht <laughs> in komt, wat, wat dat er gaat. En ja, uh, ik ben niet enige, want uh, nogmaals, Fred hij uh, heeft het ook uh, gehoord... Um, want, ja, want, want die muziek die komt natuurlijk ook ergens vandaan. Heb jij ook uh, pff, uh, mensen waardoor jij op een gegeven moment... ook een beetje geïnspireerd door bent... om even een, ja, een beetje een clichévraag er ertussendoor te stellen? Heb je voorbeelden waarvan je denkt... nou dat, uh, dat is wel een beetje uh, het punt geweest waar ik op muziek uh, ben gaan schrijven? Uh, nou, dat schrijven is echt vanuit mezelf gekomen. Dat ik dacht, ik wil graag echt mijn eigen woorden gebruiken... Hmm. Um, maar ik ben op een gegeven moment uh, op Instagram gegaan. En daar heel veel singer-songwriters ook gevolgd. En um, ja, toen kwam ik dus een beetje achter dat je dus meer met die muziek kan gaan doen. Mm. En uh, ja, ik had vooral eigenlijk de wens om heel veel mensen te bereiken. Mm. Met wat ik maak. Ja. Uh, in de hoop um, hun te raken. Ja. Dus... Uh, ja, en toen heb ik daar heel lang over gedacht. Van moet ik dat nou wel doen of niet doen? Ik moet nog zoveel leren, maar ik dacht, ja, ik ga er gewoon voor. Want ja. het, voelt, het, het voelt goed. Dus ja. dan. Uh, uh, want van huis uit uh, ben je natuurlijk geen muzikus. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik werk in de de zorg. <laughs> ja. Dat is overigens. Daar ben jij niet de enige in, hoor, in dat opzicht. Oh, echt? Ja, er is er, is er nog een. Ik zal hem er zo direct even bijhalen er, er is niet iemand in de gehandicapte zorg, maar die zit wel in de zorg. Okay. Maar doet ook uh, muziek. Maar ik zal hem uh, er zo even bijhalen um, Want je hebt natuurlijk muziek gemaakt, Immers. -hmm. Hoe, uh, hoe hebben mensen erop gereageerd uh, met wat je tot dusver hebt uitgebracht? Ja, eigenlijk best wel, uh, best wel positief. En uh, ik vind het elke keer weer heel bijzonder... als ik reacties krijg. En uh, met name het laatste nummer... wat uh, vorige week is uitgekomen. Daar heb ik echt heel veel mooie reacties op gehad. Mm -hmm. um, van mensen die daar echt door geraakt worden. Dat is een... Uh, ga ik vanavond ook nog spelen. Maar dat is een liedje over verlies. Ja. En dat is natuurlijk ook wel... Het, is, het zijn thema's, ze zijn voor mij heel persoonlijk... maar. Ja. Het zijn thema's die voor iedereen gelden. Dus op het moment dat je dat deelt, ja. raakt dat iedereen, denk ik. Het is een beetje het universele karakter ja. van een het liedje wat je dan uh, geschreven hebt. En daar kunnen mensen zich dan in herkennen. Ja, nou, ja ik het. een tijdje terug op mijn Spotify Bio herschreven. En daar schreef ik ook in van ja, het is uh, voor iedereen herkenbaar, want niemand heeft een monopolie op uh, problemen in het leven. Nee, nee. Dus ja, ja nou, dat ja, is wat goed. het is. Ja, <laughs> ja. Um, goed, we gaan uh, natuurlijk straks uh, meer van je horen, uh, ook uh, als je gaat uh, spelen. Uh, maar we gaan ook even muziek uh, draaien. En dat, uh, dat is Emmeline. Die uh, nou, is een beetje vergelijkbaar met, uh, met jou in dat, ah, dat nee. opzicht. Dus uh, wel Nederlandstalig, maar dat uh, maakt niet uit. Uh, dat nummer dat heet Donkerblauw. Ik wakker, ik kijk om me heen Hoe ben ik hier gekomen, hoe ben ik hier zo vaak geweest Als ik naar jou kijk dan voel ik duizend dingen door elkaar Onverklaarbaar tegenstrijdig, waar komt deze angst vandaan maar er zitten gouden randjes, aan elk verhaal Zo duister als het lijkt, is het niet allemaal Toen ik nog alleen was, had ik niemand ergens nodig voor Ik wou dat ik die kracht nog steeds had, maar die is nu wat verstoord Tevoren sta ik doordat dit me raakt. the Deze band die hebben we hier in de studio gehad. Uh, die band die heet Turmoil. En uh, die waren toen ook uh, bij collega Maarten Verduin in uh, de uitzending. En uh, uh, dat is een collega, radiocollega van mij. Die op uh, zaterdagmiddag in Voerde uh, de zender onveilig maakt. Maar uh, Maarten is uh, de laatste tijd een beetje gevloerd door een virusinfectie. Uh, als je zit te luisteren Maarten. Beterschap. Ik hoop wel dat je komende zaterdag wel te horen bent tussen vier en zes. Want uh, het is toch een gemis uh, om de gedrevenheid uh, van jou uh, te kunnen horen. Dus vandaar deze radiocollega die dat aan een ander doorgeeft. Uh, While on my way is dus van turmoil. Daarvoor hoorde je Emma alleen met donkerblauw. Uh, dan uh, iets aandacht. Dat zat toevallig ook bij diezelfde Maarten Verduin in de uitzending... bij Podium 107. Uh, Ismena is ook een... Uh, een aanleiding toe om dat te laten horen. Want Ismena komt weliswaar uit Limburg. Maar ze woont in Utrecht. En vanavond heeft ze een optreden in C. -Punt. Dat is hier in de buurt. Dat is in Hofdorp. En een van de nummers die ze heeft achtergelaten. Vrij recent. Of van het meest recente wat ze heeft uitgebracht. Dat is het nummer Let You Down. The deal is made. Although you thought ...van Ismena, Let You Down. Ze treedt vanavond op in C-punt. En dat is uh, in Hoofddorp. Uh, we gaan uh, even naar de andere kant. Want daar zit uh, Joyce klaar... ...voor uh, de eerste twee nummers voor vanavond. Straks, na 9 ongeveer... ...gaan we het uh, tweede blok doen. Doen we uh, vanwege... ...ook om een beetje rekening te houden... ...dat Joyce niet bij nacht en ontij weer... ...ergens uh, in Den Bosch uh, weer moet aankomen. Want het is morgen natuurlijk ook weer gewoon een werkdag. Um, maar we beginnen met dit eerste blokje en dat <coughs> komt ook van de EP die ze heeft uh, eerder al uitgebracht. En het nummer dat heet Today. Mm. I don't know how to change it nummer wat wij in de wereld gewoon een beetje nodig hebben, uh, dat is dit nummer, want het uh, ja, is wat Joyce eigenlijk al uh, eerder heeft uh, gezegd. Ieder kan er voor zichzelf uh, datgene eruit halen wat erin zit. Maar ik vind het eigenlijk altijd wel een mooi liedje om even een beetje te relativeren met uh, alles wat, uh, wat we doen. Uh, dan denk ik uh, dat ik uh, daar mijn eigen interpretatie aan geef. Maar ik vind het gewoon een heel leuk uh, en mooi liedje ook. Uh, tweede nummer uh, wat uh, in dit tweede blokje wordt uh, gespeeld is... You Bring Me Home. Mm. so much better than I know myself You know when I can't admit I'm not doing well You always seem to know exactly what I need And even when I don't listen you keep telling me And even when I cry or when I fight In all my dark you remain without any words you know my pain you dry my tears and you wipe them away some people come and go some last a lifetime they feel like home some people come and go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 Feel like home. Some people come and go. Home. You lost a lifetime, you bring me home. I felt lost a long time. I feel like home. some people last a lifetime you bring me you bring me home. En das was tweede liedje uh, van dit eerste blokje. Maar zo dadelijk gaan we dat uh, natuurlijk nog een keer horen. En uh, dat doen we na negen uur. Dan diegene uh, waar ik het eigenlijk ook uh, net een beetje over had. Uh, eigenlijk buiten de uitzending om. Te, uh, nou, ik geloof het ook tijdens de uitzending dat het gezicht heb. Uh, dat uh, er nog iemand is in de muziekwereld die ook uh, professioneel bezig is in de zorg. Maar meer uh, met uh, de psychosociale zorg. En dat is Joey Vriend. Die kennen we nog uit het uh, verleden. En uh, dit heeft hij gemaakt. Hold you for a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 Ik geef het tijd Ik geef het tijd Zoals zij heel voluit heet. En dat nummer dat heet Onderwater. Uh, Joyce, uh, want, uh, want je hebt net uh, twee nummers uh, gespeeld. Um, wat is jouw eigen muzikale voorkeur? Voor, uh, voor wat je zelf leuk vindt. Uh, mijn eigen muzikale voorkeur ligt heel dicht bij wat ik maak. Dus uh, ik hou van uh, ballads. Ja. En uh, rustige muziek. Een um, beetje richting de rock, maar niet te veel. Hmm. Vooral niet te veel. Nee. En uh, ja, uh, ik vind wel heel veel dingen leuk. Beetje zingen, een klein beetje folk, klein beetje country. Ja. Dus een beetje van alles wat. En dat is ja. dus eigenlijk ook wat ik zelf ja, maak. Ja, ja, ja. Want uh, bij jou is het, nou ja, ik zei het al. Het is een beetje country, een beetje folk. Uh, maar er zit ook een beetje indie folk. Zit ja. er ook nog ja. uh, een beetje bij jou uh, tussen. Dus het is niet 1-2-3 in, uh, in een hokje te stoppen in, uh, in dat opzicht. En daarom, nee. ja, daar komt hij weer. Het verbarst mij dat een man als Fred hij dat in één keer uh, dan toch uh, de, eruit uh, pikt. Maar goed, ik blijf het zeggen. Hij heeft uh, er een goede neus uh, voor, voor gehad. Want, uh, dikke compliment aan Fred vanavond. Dus, uh, want dat is uh, de reden waarom jij de tweede ja, keer in bent. Ja, ja. Ja, dus je hebt het aan Fred uh, min of meer ook wel een beetje te danken hoor. Dus, ja, daar ben ik ook echt uh, wel dankbaar voor. <laughs> ja, uh, maar goed, uh, dat, dat is jouw, jouw muzikale voorkeur. Maar als jij uh, zelf ook. Ja, bezig bent of, of kijkt naar televisie um, of wat dan ook. Um, ja, uh, kijk jij dan ook uh, naar, naar dit soort muzikale uh, dingen? Uh, als, als er überhaupt muziek is op televisie, ook uh, daarna? Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk heel weinig televisie oh. kijk. Dus, uh, oh. Uh, nee, ja, weinig op tv moet ik zeggen. Maar wel maar, filmpjes uh, kijken of wat dan ook, dat soort dingen. Uh, nou ja, dus, er zijn zeg maar een handjevol programma's die ik volg. En de rest uh, stream ik. Hmm. Ja. Of uh, ja, ik, ik luister gewoon heel graag op Spotify. En ik zit best wel veel op socials. En daar vind ik veel mensen. En die ga ik, zoek ik vervolgens op. En die luister ik dan. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar niet alleen in Nederland, ook erbuiten. Dus ja, ja. Zal ik je er nog eentje van de hand doen? Stef. Stevens heet ze, geloof ik. Moet ik even kijken, want uh, die, die kwam bij uh, Nick Wolters vandaan. Die ken ik uit het uh, uit land. Uh, nou goed, maar dat ga ik, uh, ga ik zo even opzoeken. Want anders ben ik een mijl of zeven bezig. En dan ben ik tijdens het zoeken, ben ik, uh, nee, dat gaan we niet doen. Um, nou ja, je, je had al gezegd uh, van, uh, dat er uh, toch mensen zijn... die uh, jouw muziek uh, al uh, aan het omarmen zijn. Is dat mm -hmm. een uh, redelijk groot groepje aan het uh, worden, zo langzamerhand? Ik weet dat eigenlijk zelf niet zo goed. Nee, heb je niet, niet, niet, niet gepeild? Ik, ik hou geen nee, dus oké okay, maar, maar ik weet wel dat er, uh, niet zo, dat er... ook nog, naar aanleiding van je EP... is er toch ook... de regionale en de lokale pers... die hadden toch ook uh, dat in de gaten... Wat, uh, dat jij daar ook uh, ja, bezig mee was. Okay. Dat is altijd wel fijn om ja, zeker, te weten. Want ik zag zeker. iets op... Uh, uh, ik zat te googlen en ik denk... hé, hey, er dus is, is toch een, uh, een krant of wat dan ook... die dat, uh, die, dat opgepikt heeft. Mm -hmm. En... En die zijn ook bij jou langs geweest. Dus je kan wel merken dat... Uh, of niet? Of is dat niet geweest? N niet dat ik weet in huh? ieder geval. Nee, nee. Waar het dan vandaan komt, weet ik ook niet. Maar goed. Nee. <laughs> dat is goed. Uh, okay. Mensen die me stiekem bestudeerd hebben. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar goed. Uh, ik heb hier ergens een artikel gelezen. maar uh, Hou me te goede. Uh, maar uh, de EP. Laat ik dan weer even wat mm -hmm. anders. Ik zit echt... Uh, met mondvol tanden van de... Um, even over je EP. Want die uh, heb je dit jaar nog uitgebracht. Ja, die ja. is uh, in juli uitgekomen. En drie liedjes daarvan... die waren dan al vanaf februari... zeg maar, mm -hmm. uitgebracht. Ja. Ja. Um, maar je bent nog... maar je bent weer... Alweer bezig met, uh, met uh, nieuw materiaal. Ja, want het meeste werk van de EP is uh, vorig jaar allemaal opgenomen. Ja. En uh, dit jaar, nou ja, Winter is nu net uitgekomen. Dat heb mm -hmm. ik in het voorjaar geschreven. Dat is in de zomer opgenomen. Dat is nu uit. Er ja. ligt een liedje klaar. Die wil ik begin volgend jaar uitbrengen. Ja. En ik ben op dit moment, zeg maar, met een nieuw liedje bezig met de opnames. Ja, hou je het bewust uh, klein. Maar zijn er ook, uh, en daarmee bedoel ik te zeggen, zoals vanavond, dat je alleen met een ukulele uh, op uh, pad. of Denk je ook veel groter? Dat, er misschien iets bij, uh, wil, uh, dat je er misschien iets bij wil hebben? Bijvoorbeeld een... een uh, ja, Ik noem maar even heel iets geks. Er zijn songwriters die uh, nemen een heel strijkerskwartet in één keer uh, mee. Maar uh, ik weet niet ja, of jij dat... Nou ja, uh, dat... Ik ben daar nog eigenlijk ook wel een beetje zoekende in. Want ja? alle liedjes die ik heb uitgebracht... Dat zijn natuurlijk producties. Die zijn allemaal gearrangeerd. Dat is op basis van wat ik dan doe alleen met de ukulele... Mm -hmm. Um, en wat ik dan... De sound die ik dan voor ogen heb... Want ja, ik schrijf dan zeg maar een soort basis... Maar ik heb meestal wel dan een idee bij van... Ah, ik wil dat het een beetje die kant op gaat of die kant op gaat... Mm -hmm. um, maar ik heb zelf nog niet zeg maar uh, in mijn uh, bezemkast een hele band. Dat zou ik wel willen, maar helaas. Dus nee, maar het zijn wel dingen waar ik nu over nadenk. Nu dit een beetje begint te lopen van goh, dat zou eigenlijk wel heel erg tof zijn. Ik mm. zou dat echt wel gaaf vinden om zoiets uh, te doen. Maar goed, dan. Uh, ik, ik hoop dat dat nog leuke dingen zijn voor de toekomst. Ja. Maar daarnaast vind ik het ook wel heel tof om gewoon het zo te laten horen met alleen mezelf. Omdat dat ook wel gewoon de basis is van wat ik schrijf. Het is klein en kwetsbaar. En het zijn eerlijke verhalen. En dat is ook heel mooi als het klein is. Dat is, dat is ook, dan haal je ook iets naar boven. Uh, want uh, is dat ook voor jou een belangrijke waarde? Eerlijkheid? Heel erg. Ja. Ja. Uh, uh, want, want, uh, uh, ja, het, het is klein. Uh, maar, uh, ja, is, en, en kwetsbaar natuurlijk ook. Is dat ook een, uh, toch wel, uh, ja, je zegt het eigenlijk min of meer zelf, een bewuste keuze geweest, denk ik, of niet? Nou ja, alles wat ik schrijf, ik schrijf eigenlijk liedjes gewoon om te verwerken wat in de wereld gebeurt en ja. wat met mij gebeurt. Ja. Uh, dus hoe jij er als persoon zelf ook uh, tegenaan kijkt tegen dit soort uh, dingen en zaken. Ja, alles. Kan van alles zijn. Ja. Um, maar het is voor mij eigenlijk een soort van... ja, therapeutisch werkt het of zo. En dan op een gegeven moment... een mooie moment, uitlaat, ja, <laughs> ja, ja, ja. En dan maak je iets en dan denk je... oh, dit vind ik eigenlijk wel heel erg tof. En dit zou ik dus wel de wereld in willen ja. sturen. Ja, merk je ook van als je een uh, liedje... Uh, uh, ja, dat, uh, als je een liedje geschreven hebt... en het ziet ook uiteindelijk het levenslicht... dat je denkt, hé, hey, toch fijn dat ik dat liedje... Uh, naar buiten toe heb uh, gebracht... Ja. Ja? ja, nou ja, zeker. Voldoening, laat ik het anders zeker, uh, zeggen. Zeker, zeker. Ja. Natuurlijk is het, het is überhaupt gewoon hartstikke tof... dat je je eigen naam kan opzoeken op uh, streamingsdiensten. Ja, dat is wel, is wel helemaal tof. Maar uh, ja, zeker met het laatste nummer. Ja, um, ja dat, dat, ik had ook zo'n behoefte om dat uit te brengen. Mm. Uh, dat, ja, dat is gewoon heel persoonlijk verhaal en uh, heel... Mooi om dat te kunnen delen met de wereld. En dan ook de reacties te krijgen van mensen die uh, dus ook, zeg maar, uh, iemand verloren hebben. Ja. Nou ja, dat, dat is bijna de halve wereld. Ja. Um ja die zich daar dan in herkennen of die dat raakt. Of, uh, ja, die morele support noemen ze dat ook een beetje met, uh, met een mooi woord. Ja, ik vind dat gewoon heel bijzonder. Ja. Um, goed, we gaan... Um, ja, natuurlijk straks in twee uur uh, ga je dat nummer ook spelen... waar ja. je het net over hebt. Uh, Winter heeft dat nummer. Uh, maar eerst een eigen opname van... Uh, nou, alweer een tijdje terug. In september is die hier geweest. En dan hebben we het over deze meneer... They're not hearing in Colorado. Sure I'll miss you To my dear We'll be no longer Than half a year I will call you In the mornings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 Come and see me in Colorado. Come and see. collega Willem de Waagte van het programma Zwaardvies. op zaterdagmiddag bij Radio Capelle tussen 12 en 2. Ook oh, dat is heel veel leuk om naar te luisteren. Zijn verjaardagskalender gaat doornemen. Het zijn meestal de verjaardagen op die dag. Maar deze dame die is afgelopen week ook jarig geweest. Dus de dame die je hebt kunnen horen, dus Tessa Lamers, beter bekend als Lasset. Maar ze maakt ook onderdeel uit van Low Edicts. En die band resideert in Haarlem tegenwoordig. Uh, vorig jaar zijn ze hier ook uh, geweest. Een nummer wel heet uh, Evolver. Daarvoor een eigen opname van Bernard Hering met Colorado. We hebben er nog uh, eentje staan die we nog uh, laten horen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is deze Sarah Holwerda. Dat is ook wel een apart verhaal. En haar uh, EP heet uh, Overkill. Maar daar staat die nummer op. Fake.